Het kan allemaal, want bij Toei heb je meer opties en dus meer keuze binnen je budget. Boek je vakantie nog 10 dagen met zomerseilkorting. Ga naar toei.nl de toei-app of naar je reisadviseur Tui Live Happy!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 Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl Allianz Direct. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is één uur. Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. D66 heeft een nieuwe staatssecretaris van Financiën gevonden. Het is Ilko Erenberg, die nu nog wethouder is in Utrecht. De post was eigenlijk voor Kamerlid Nathalie van Berkel... maar die zag er toch vanaf omdat ze gelogen had over haar opleidingen. Ze is ook opgestapt als Kamerlid. Voormalig prins Andrew is opgepakt... en brengt het Britse Koningshuis daarmee nog verder in verlegenheid. Hij werd opgewacht bij zijn huis en meegenomen door agenten... Nou, de arrestatie zou niet te maken hebben met het misbruik van meisjes van Jeffrey Epstein. Andrew zou verdacht worden van het lekken van gevoelige overheidsstukken. Premier Starmer heeft een korte reactie gegeven op het nieuws rond Andrew... die toevallig ook jarig is vandaag. Hij is 66 geworden. Starmer zegt niemand staat boven de wet, ook hij niet. Starmer kwam zelf ook in opspraak omdat hij een ambassadeur benoemde... die nauwe banden had met Epstein. En Gastland Italië is woest dat Paralympische atleten uit Rusland en Belarus... onder eigen vlag mogen uitkomen op de winterspelen. Op de reguliere spelen die nu aan de gang zijn, mag dat niet. Oekraïne is er ook boos over en krijgt steun van een eurocommissaris. Die gaat niet naar de openingsceremonie. Veronica weer tenslotte, het is nat en grijs bij 2 tot 4 graden... maar het voelt een stuk kouder aan. Had toch wel geen zin om te gaan, denk ik. <laughs> het kwam er wel goed uit. Ja, het kwam heel goed uit. Even een punt maken, hoor. Dan Veronica verkeerde flitsmeister file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Vanaf naar de vesting 11 minuten. Auto met pech daar. Rij je op de A2. Dan kom je tussen Utrecht en bos. Vanaf Kerkdriel in 18 minuten vertraging. Nog een ongeluk. En de A12 Utrecht richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Knoopend Velperbroek. 17 minuten extra.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 Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Sander Hogendoor. Dit is Veronica.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 Is right. I should have seen just what was there. Tijden Goedemiddag, welkom bij de lunchshow. Het is 13 over 1. En nog drie kwartier voor een nieuwe editie van de Bonanza Los met misschien wel jouw favoriete plaat. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ik ben wel een beetje, een beetje moe. Ik heb namelijk weer de hele nacht music match gespeeld. De hele nacht uh, zijn we doorgegaan. Het is een verslavend spel. En we geven hem weg zometeen met het uh, top 3000 milliseconden spel. Als je uh, hier kans op wil maken, als mede ook een Veronica-t-shirt en een Ekdom in de Morgen-Kurketrekker, dan moet je jezelf even kwalificeren voor de eindronde zometeen. En dat kan met deze proefopgave. Let op: 1000 milliseconden. Boom, boom, boom, Ik denk: Henker, uh, boys. Boom, boom, boom. Is niet goed, hè? Nou. Iets anders met uh, boom, boom, boom. Als je weet welk liedje we gaan draaien zometeen op Radio Veronica... laat het dan even weten via een gratis WhatsApp-berichtje. Het uh, nummer vind je op radioveronica.nl of via de Veronica-app. En misschien bel ik je zo meteen wel terug, mag je het goede antwoord geven... en mag je ook de eindronde gaan spelen voor al die prijzen. Dit is Miley Cyrus. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be so. We were right, till we won. Built a home and watched it burn Bij Radio Veronica. Net speelde ik de proefopgave van het Top 3000 Millisekommingsspel. En het is vooral heel leuk om te zien hoeveel uh, verschillende spellingssoorten er zijn van uh, de titel. Het goede antwoord is namelijk uh, Salisbury Hill. <laughs> maar de leukste vind ik uh, van Bart. Die denkt uh, Salisburg Hill. <laughs> Dat is heel erg anders. In Oostenrijk. En wat ik ook leuk vind, daar kwamen een paar mensen ook mee. Salisbury Hill. Pieter Gabriel. Ook weer Pieter. <laughs> En nog iemand die Salisbury Hill. Een hele zolvolle hill. We gaan naar uh, René, René, Goedemiddag. Hey Sander, goedemiddag. Ja, ik moet ook zeggen dat ook jij niet uh, de goede spelling uh, in je tas had. Ja, dat is autocorrect, denk ik. Oh ja, <laughs> oude spelling. Ja, precies, ja. <laughs> Maar goed, uh, Salisbury Hill denk jij toch? Ja, absoluut. Ja, goed antwoord. <laughs> Duizend milliseconden. Boop, boop, boop. Ja, ik liet dit horen en het was natuurlijk Pieter Gabriel. Climbing up on Salisbury Hill. Ja, die uh, platentas die is alvast uh, binnen, René. Oh, top. Fantastisch. Maar die kun je nog even gaan uh, uh, vullen zometeen met uh, allerhande prijzen. Act door in de morgen keurkentrekker. Veronica T-shirt met een unieke pasvorm. En dat uh, onvoorspelbare muziekspel, Music Match... waar ik weer de hele nacht mee bezig ben geweest. Dat is echt, ja, uh, dat is een mooi pakketje, toch? Ja, absoluut. Daar, daar gaan we voor natuurlijk. Oké, okay, spreek je over twintig minuutjes? Kan je nog even oefenen op de radio Veronica Top 3000? <lacht> ik ga het best doen. Oké, gaan we Peter Gabriel draaien. dagje van Ginger Nia. En deze... Sixpence non the richer Kiss Me zo meteen als eerste op Radio Veronica. Binnen drie minuutjes.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 Goedemiddag. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de files vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht-Zergenbos tussen Zalbommel en Rosmalen. 7 kilometer file, daar 24 minuten vertraging. En de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Knopert-Watenberg en Velperbroek. 10 minuten over 4 kilometer. Dat komt door een auto met pech. De rest van de files, dus misschien ook van jou, is korter dan 10 minuten. En het is precies half 2. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Sander Hogendoor. Met de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 Ja, je kunt weer thuis meespelen of met je collega's. Of je speelt mee op de radio, net zoals René. Goedemiddag weer. Hé hey Sander, wat was, goedemiddag. Wat was je eigenlijk aan het doen? Was je aan het werk? Uh, nou, ik kom net terug van een, van een afspraak en ik heb net even pauze. Dus het uh, nou, komt goed uit dit. Dat is perfect gepland. Ja. We gaan uh, drie fragmenten aan je laten horen. Hoe korter het fragment, hoe groter de prijs. En je kunt een, een mooie prijzentas uh, bij elkaar slepen... met een t-shirt, een uh, kurkentrekker en dat uh, gezelschapsspel Music Match... waar ik het net over had... Ja, dat is gek. Leuk, man. Oké, okay, gaan we gewoon lekker proberen, toch? Ja, absoluut. Lekker doen. Zijn we bij het uh, eerste fragment. Dat is een ekdom in de morgen keukertrekken waard. En het is het langste fragment van de dag. 3000 milliseconden. Sweet Home Alabama. Dat all... is All Summer Long van uh, Kid Rock. Ik was even bang dat je ging zeggen Sweet Home Alabama. <laughs> nee, maar je had hem wel. Nee, bij... nee, nee, nee, nee, nee. Ik ken mijn klassiekers. zeker All Summer Long. Zeker, die uh, kirkentrekker die doen we alvast in de tas, die kunnen we naar je opsturen. Maar daar kan ook een Veronica T-shirt bij met een unieke pasvorm. Ja, daar, daar gaan we natuurlijk voor. Okay. We, we willen natuurlijk lekker het weekend in zometeen. Succes met deze. 2000 milliseconden. Bol, oh, daar had hij me even. Die. Die, die weet ik echt niet. Ik denk begin makkelijk en dan uh, maak ik daarna gewoon, gewoon vol die fuik in. Ja, dit is uh, behoorlijk hardcore. Dit. Ja. Nee, ik, uh, deze moet ik echt. Uh, nee. Heb, heb je enig idee wie het is? Nee, dat. Nee. Okay. Ik, ik, uh, nee ik hoorde er helemaal niks uit. Oké, okay, het was Ilse de lange met So Incredible. Ja, nu ik het zo hoor. Ja, <laughs> <laughs> precies. Maar ja. Nou, geen probleem, geen t-shirt, maar we kunnen nog wel voor de hoofdprijs gaan. Het spel Music Match, om lekker met je vrienden en familie te spelen. Laatste fragment krijg je twee keer te horen en dit is de eerste keer. 1000 milliseconden. Oeh, dat klinkt heel bekend. Gelukkig. Uh, maar dan moet ik echt voor die tweede keer gaan. Ja, dat is helemaal geen, uh, geen straf. Hier komt de tweede keer. 1000 milliseconden. Probeer hem maar even af te zingen. Ja, het ligt op het puntje van mijn tong, maar... Nee, ik denk dat ik deze ook helaas aan mijn bij moet oh, laten gaan. Dat is jammer, want het is een hele bekende Zo van uh, Toto. Ja, tuurlijk. Ja. Pamela. Pamela, ja. Hey, is het toch een beetje een, uh, met een, met een, met een sisser loopt het af, met een bummer. Ja, nou ja, ik heb in ieder geval een mooi tasje en een keuken trekker, dus dat wijntje kan wel lopen dit weekend. Zo, nou zo is het ook. Ja, ik, ik wilde je opbeuren, maar dat heb je zelf al gedaan, dus dat is helemaal goed. <laughs> altijd positief, Sander, altijd positief. Heel goed, daar hou ik van. Uh, daarom ben je ook zo'n uh, fijne Veronica vriend. We gaan het naar je opsturen en uh, maak er een mooie dag van, hè? Dank Sander, dampendonderdag. En deze nooit meer vergeten, Toto, Pamela. Never change your heart same van uh, Marina Verburg, voor Amy Winehouse. En Marion van Bemmel, die ging heel lekker op de plaat... die hier uh, voorgedraaid werd op Veronica. The Real Thing. Heel veel sweet memories aan deze plaat. Vakantie in Jersey gehad. En hij werd daar gezongen in The Night Bar. En in Nederland was hij toen nog niet eens uit. En ik was 13 jaar. Nice, nice. Thanks Marion en Marina voor jullie appje. Zometeen meer muziek en verhalen. Tenminste, als jij het aanvraagt met een mooi verhaal... voor de Bonanza zometeen gaan Rob en Caroline... het zometeen misschien wel draaien. It's time to romantics.